Toen de bijeenkomst afgelopen was, vroeg ik aan de portier van het gebouw, een jolige draaien die me goed leek voor vijf Belgemoppen. is er een bushalte in de buurt, ik moet terug naar het centrum. Hoe ben je dan hier gekomen? Vliegen, vroeg hij. Nee, met een taxi, zei ik, maar ik wil terug met de bus. Nou, helemaal aan het eind van deze laan, dan ga je het hoekje om, riep hij. Niet dood hoor. Gewoon, het hoekie een vrolijke amsterdammer ik liep in de richting die hij gewezen had langs hoge nieuwbouw die mooi in het groen stond de sfeer was fris maar had niets van doen met het mokken van tante leen bij de bushalte zat onder een eigen tijdsafdakje een oude juffrouw op de plank ze zei dag meneer zij was nog iemand van een generatie die medemensen groet omdat het medemensen zijn. Dag mevrouw, antwoordde ik en ging naast haar zitten. Na een tijdje riep ze opeens geërgerd, hè. ik ben toch zo kwaad, hè. Op wie mevrouw, vroeg ik. Nou eigenlijk op de radio, zei ze. Ik heb hem altijd aanstaan, want vaak is het gezellig. Een muziekje, of er uh, vertelt eens iemand iets leuks waar je om lachen kunt. Dat is gezond, nietwaar, lachen. Maar nou was er een man en die zong een liedje, een liedje over ons. Over de vrouwen, begreep ik. Nee, over de oude mensen, riep ze. En daar ben ik toch zo kwaad om geworden in mijn eentje, meneer. Want wat zong die man nou? Hij zong dat de oude mensen tegenwoordig worden opgeborgen in konijnenhokken. En daar bedoelde hij dan de bejaardenhuizen mee. Nou, ik woon helemaal niet in een konijnenhok, meneer. Ik woon daar. Ze wist: achter het groen stond een hoog, modern gebouw. Oh, is dat een bejaardenhuis, vroeg ik. Ja, en wat een mooi bejaardenhuis. We hebben er alles wat ons hartje begeert, meneer. En gezellig is het er ook. Een konijnenhok. Hoe komt die kerel erop? En niet alleen die kerel, hoor. Het was een hele uitzending. En er waren ook vrouwen aan het woord. U weet wel, van die jonge vrouwen die zo slordig praten. Die waren ook tegen de huizen En die zeiden dat het beter was als je in je familie bleef. Nou, daar is helemaal niks van waar, meneer. Ik heb het toch zelf meegemaakt, vroeger, toen ik nog een kind was, met mijn opo. De moeder van mijn vader bedoel ik, die woonde bij ons in huis. Ze moest wel, de stakken. De konijnenhokken waren er nog niet, het arme mens. Altijd ruzie met mijn moeder. Die was niet slecht hoor, mijn moeder. Maar opvliegend van natuur. En het moest allemaal zo gauw gaan van mijn moeder. Dat kon opo niet bijbenen. En dan kreeg ze er van langs. Ze zei nooit wat terug. Ik vroeg ze aan de: waarom praat u toch niet eens flink van u af? En toen zei ze, dat kan niet kind, ik ben oud en ik eet hier genadebrood. Zo'n ouderwets woord, dat hoor je niet meer. Maar ik heb het altijd onthouden. Met vage ogen keek ze in het verleden, een heel ver verleden. Eén keer zei ze. Ze was met mijn moeder de tafel aan het de dekken, en toen gleed er iets uit de hand. Niet eens kapot hoor, maar mijn moeder was kribbig en die schreeuwde: Het verdomme, kun je niet eens iets in je poten houden? Mijn opel liep de kamer uit, en even later kwam ze terug met de jas aan en de hoedje op. Een kapot hoedje noemde ze dat vroeger. Ze zei, ik ga weg. Verdomme kan ik overal krijgen. Mijn moeder riep... En waar ga je dan naartoe? Mijn opo zei... Dat weet ik niet. En toen begon ze te huilen. Mijn moeder ging naartoe... Naar en gaf haar een zoen. Ach, ze was de kwaadste niet. Maar opvliegend, hè? Ze zweeg. Ik zag het tafereel wel voor me. Het kwam me bekend voor, want... Wij hadden ook mijn grootmoeder in huis. Die zei als ze weer eens ruzie had, alleen maar, ach ja, oude mensen worden lastig. En dan glimlachten ze op een geheimzinnige manier. Konijnenhokken, riep de juffrouw weer, het is gewoon luxe wat ik heb. Weet u, meneer, wanneer ik dat vooral zo voel? Nee, mevrouw zei. Als ik in het bad zit, zei ze, daar hou ik van, ziet u, een lekker warm bad. En weet u waar ik dan aan denken moet? Aan de televisie, aan het nieuws bedoel ik. Als je die mensen ziet, hè, die, die vluchtelingen in verre landen op de wegen... ...of op de zee in van die bootjes met al die stakkers van kinderen erbij... Dan denk ik, wat heb ik toch een luxe. En dan doe ik er nog een beetje warm water bij. Vindt u dat slecht van me? Nee, mevrouw, zei ik.